9 uur. Dit is Doral Megens met het NOS Journaal. Bij de berging van het schip dat twee weken geleden zonk... bij de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn vier lichamen gevonden. De berging is vanochtend vroeg begonnen. De rondvaartboot met aan boord veel Koreaanse toeristen... was aangevaren door een groot cruiseschip en meteen gezonken. Het officiële dodental staat op 11. 17 mensen onder wie twee bemanningsleden worden nog vermist. De kapitein van het cruiseschip werd na het ongeluk gearresteerd... en zit nog altijd vast.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 Hij negeerde stoptekens van de politie en gingen met hoge snelheid vandoor. Op de snelweg veroorzaakte de man nog meer ongelukken. Uiteindelijk kwam de auto via de vangrail op de kop terecht en kon de politie de man oppakken. Bijna 600 plantensoorten zijn in de afgelopen 2,5 eeuw uitgestorven, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers maken zich zorgen en zeggen dat de gevolgen van het uitsterven van plantensoorten worden onderschat. Ze zeggen dat er meer dan twee keer zoveel planten zijn uitgestorven als vogels, zoogdieren en amfibieën bij elkaar. Het uitsterven van plantensoorten kan grote gevolgen hebben voor diersoorten die ervan afhankelijk zijn. Zoals insecten die ze gebruiken als voedsel of om er eitjes op af te zetten. Het weer, vandaag eerst veel bewolking, van tijd tot tijd regen of motregen. In het zuiden is het vanochtend vrijwel droog en schijnt soms even de zon. Vanmiddag op meer plaatsen regen en die regen trekt vanavond weer weg. Het wordt vandaag maximaal 20 graden. Ook morgen nog wisselvallig, daarna wordt het droger en wat warmer. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Chris van de ANWB. De files met de meeste vertraging zijn nog te vinden op de A8 van Zaandam naar Amsterdam. Bij Zaanstad Zuid 8 kilometer langzaam rijden, kost je bijna een kwartier. Ook een kwartier vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Knobendrijnsweert 10 kilometer. De N197 van Heemskerk naar Beverwijk voor de aansluiting met de A22 2 kilometer, maar ook dat kost je een kwartier extra. En op de N208 van Sassenheim naar Haarlem bij Hillegom, 2 kilometer, daar is de vertraging bijna 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Goed ja. ja, je gaat zo uh, inderdaad een uh, goudgeel sapje of niet? Jazeker. Ah, oké. Okay. <laughs> hey, uh, daar, uh, daar bellen we eigenlijk ook voor. Uh, Jouw uh, jou laatst uitgebrachte single. Uh, dat had je vast niet gedacht. Dat is in ieder geval uh, het eerste nummer. Ja. En uh, ja, deze single heeft dus twee uh, nummers. Een goudgeel sapje staat er dus ook op. Klopt ook. Ja, moet dat Ik zo? Ik goede beloofd.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 En okay. ik ga eens even deze release doorlopen. Even kijken ja. hoe die doet. En her en der we de aanpassingen. En dan verder. Oké, okay, dus uh, zit er nog een, een, een jubileum iets aan te komen? Of ga je nog een jubileum maken? Nou, weet ik niet. Je, je Dat weet twijf... ik niet. Dat twijfel je nog aan? Ja, het, ik, uh, ik vind het op zich wel leuk. Ja. Maar... Ik ben ook met euh, andere projectjes bezig die ook heel erg leuk zijn en dat valt haast niet te combineren. Uh, dus de, de, dat, uh, dat houdt in dat het niet met zingen te maken heeft. Oh, jewel. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, zeker, zeker. Nee, omdat je zegt dat het niet, te valt, uh, niet valt te combineren, dus. Ja, nou, misschien ook wel. Nou, breng je me op ideeën. Ja, nou, uh, nou, uh, <hazen> nou, nou, nou ben ik helemaal van potje af. Ja, kijk, dat doe ik goed. Dan nou. je nieuwsgierig en dan ga je. <laughs> <even op. laughs> nee, maar de. Uh, het is hier geval uh, in de muziek. Uh, je blijft in de muziek bezig. Ja. En alles waar je, uh, ook de projecten waar je mee bezig bent, dat heeft ja. dus met de muziek te maken. En en en. Ja, wat kunnen wij eigenlijk in de toekomst van je verwachten? Nou. Uh, ja, wat kun je van mij verwachten? Ja, Voor de mensen even. die mij volgen, ik blijf sowieso gewoon muziek maken, ja. maar ik ga het nog wat verder uitbreiden. Ja, er komen ik, ik, nog wat uh, leuke andere dingen aan. Ja, ik denk er nog niks over vertellen. Nee, maar daarom, ik denk, ik probeer wat los te buiten. Ja, dat lukt niet. Hè? <laughs> <laughs> dan dacht je, ja, die is ik blond, denk, dus ik vraag het op een andere manier. Nee, nee, nee, nee, dan ik nee, het los. <laughs> ik denk, laag, het is anders, anders te stellen, dus. Uh, maar ja. Ja, precies. Ja, het proberen. <laughs> hey, en. Ja, en uh,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 Nee, nee, nee, ja, logisch. Ja. Ja, ik bedoel, nee, kun je toch niet komen? Dus. Nou, nee, dat dus kijk je een beetje raar aan, denk ik. Ja. <laughs> Zoals vanavond heb ik een feest in een in een voetbalkantine. Ja. Dus ja, als je daar dan heen gaat, ja, maar dat een... ja, dan kijk je wel. Uh... Ja, maar een voetbalkantine, ja, daar ontkom je niet aan. Daar ken iedereen je. Ja, maar dat is ontzettend leuk. Ja, ja toch? <laughs> Ja, vind ik wel. Elk feestje leuk. Even, ja, ja. Ik had even ruzie met de, met, de, met de computer. Dat geeft niet. Maar dat, is al, dat is al die tijd al. Het gaat allemaal niet uh, helemaal uh, uh, lekker vandaag. Lekker? Nee, nee, nee, nee, nee. Daarom zeg ik, ik had er net al een keer twee mensen op, op, op mijn lijn. Ik denk, nou, dat gaat lekker. ja, <laughs> ja dat En is... is mij aan de kant gegooid.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 Nee. <laughs> computer crash had ik nee, niet. Computercrash. Nee, gedaan. nee, nee, nee. Nee, dat alsjeblieft niet, nou. <laughs> ik bedoel, ik, ik ben nog genoeg van de wijs gebracht. Dus het is klaar, nou, van de, voor vandaag. Dat moet ik nou even goed doen. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, dan uh, ga ik jou uh, niet langer ophalen Want jij bent uh, ja, onderweg eigenlijk al uh, een beetje voor, uh, voor de voetbalkantine, dus. Uh, yes. Voor de optreden. En uh, ja, ik zou zeggen.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 Ziet een kleine lastige zilver verzekerd, ja, je raakt de juiste snaar. Ik raak van de buis mijn gedachten, gaan van wat hangt er nou aan mij vliegt. Jij bent niet waar ik naar alle maar ach, waarom ook niet? In de wand draai ik me om maar zijn er warm aan vooral het bier. voel ik zacht te vinden, straks dus mijn enkel, een hele lijf Doe mijn lichaam op, ik betrap mezelf Dat ik sta naast zijn moet, Wat moet ik je mee? Wat moet ik dan? Ik Algeblok uit mijn gezicht, denk ik Maar één ding, ik niet graag gevangen Zeker niet door een man een de deze Eva haar appel Jij bent dichtbij, helpen. me bijna binnen Ik spannen Het is fijn, ook oh, al is het maar voor een keer met mij toe? Precies waar ik aan val, ook al is er verlangen Jij kunt mij niet yeah, vangen Ik raak in de war, ben jij dan toch wat ik wil? Bedenk me ineens, oh ja, je speelt een spel je bent goed, maar Ik ben een beetje beter. Dat in mijn gedachten ben ik cool op plat vergeten. De hem af, ik heb me net te doen. En het doodsteek is dat die vraagt om het voelt. Ja, Oké, okay. je snapt de humor. Het is net een cartoon, maar ja, jaren wil jagen aan Er is niets aan Maar één ding heb niet graag gevangen zeker niet door een man.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 en natuurlijk volgende week is hij er ook aanwezig. Ik zag je staan, je keek me lachend aan, deze avond zou Zo mijn fouten.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 Hoe, hoe, hoe is het zo ontstaan eigenlijk, dat je dus de single en album eigenlijk ja, uitbrengt? Ja, het is eigenlijk ook van vroeger uit. Ik ben natuurlijk inmiddels ook geen twintig meer. Nee. En, <laughs> ja, ik bracht, ik bracht mijn eerste dingen uit in 1993. En ja. dan kwam er een album uit. En dan was er altijd van tevoren, was er een soort teaser. En dat was dan de single en die moest dan de radio oppakken. En dan kreeg het album daarna...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 Ah, okay. Maar wel eigen liedjes. Uh, en dat was eigenlijk zalig, waarom mijn zongs. Maar uh, het leuke vind ik eigenlijk toch wel in je eigen taal schrijven. Omdat je dan echt het achterste van je toon kunt laten zien. Ja dat, is, ja, dat is een grotere uitdaging, zeg maar. Nou ja, ik vind het wel. En zeker om het Nederlands uh, op een dusdanig manier te laten klinken dat het gewoon lekker is. En dat het ja. heel natuurlijk overkomt. Ja. Dat, dat is wel de uitdaging. Ja, inderdaad, want ja, ja sommigen ja die hebben daar eigenlijk geen, geen. Die houden daar eigenlijk geen rekening mee. Hè? Het, is, het is best lastig als je dus iets in het Engels hebt. En in het Nederlands gaat het maar. Ja, sommige ja. dingen maar eens dus in van het Engels naar het Nederlands vertalen. Dat, dat, dat, sommige dingen zijn gewoon niet te doen eigenlijk. Nee, dat klopt. Maar ik, ik, ik, ik neem als voorbeeld nou. Uh...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 Juist, precies. <laughs> ja, nee, maar zo is het wel. Ja. En, uh, ja, ze maar... zingt wel heel, op, op een hele naturel manier Nederlands. Ja, ja, ja. ja nou ja, ja ik, ik vind het toch wel uh, een geweldige zangeres. Ja, sowieso. Ja, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, uh, we, hebben, we hebben natuurlijk nog meer uh, goede zangeres in Nederland. Maar ja, deze de is er toch wel eentje bij uitstek. Ja, ja haar, haar stem raakt me altijd. Ja, ja, ja. Hey, en. Uh,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 <laughs> nee, we zijn geen publiek. Nee, nee, dat, dat dacht ik ook. zeg, nou, volgens mij niet. Maar je weet het nooit. Nee, nee, het had kund. Ja, ja, ja. Het zijn wel Brabanders hè? Dus, ja, ja. Ik bedoel, delen. ja, ik, ik weet niet of jij wat wat hebt met met de Formule 1. Ja, ik vind het wel leuk om te volgen, absoluut. Ja. En zeker als het eh, als Hans Max gewoon doet. Ja, ja, ja. Ja, volgend jaar is hij natuurlijk hier in. in ja, zijn ze weer terug in Zandvoort.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 Wil. Ligt buiten mijn gevoel onderweg. Maar het uh, uh, uh, was in ieder geval Roland Verstappen. van Ja, en uh, de single mix uh, daar. Ik zou zeggen. Uh, blijf lekker luisteren tot 7 uur. Entertainment voor jou. We hebben nog een, uh, ja, een lekker kwartier. You left in I, in I miss you more than I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 van de Randy Van Warme Hier bij CFM Entertainment for You. Tot is van 7 uur. We gaan er eentje draaien uit de Entertainment voor je Dutch Top 5. En dat is Suzanne en Freek. En als het avond wordt...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 Voor mij And can't play reader, I will go to my wedding for my wedding. It's a pleasure for you, God God. And Tihon, Tihon, ik weet er niet meer mogu ik ja. Ticho-ticho, more-summy, obezove, nenommer, aliona, nee, čechutin, ona, ne we me Ticho-ticho, bo czas zit ze Show me. Sure. Zo, eventjes uh, de sfeer uit Kroatië. En dat uh, van de album Evo. Een meno, mooie Ludi. En dat dan Mladen Gorovic. En we gaan uh, lekker naar het laatste plaatje. En dat is van heel uh, Kleine, dichterbij. Dus bij deze neem ik gelijk afscheid van u. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En, uh, graag tot volgende week. Alleen dan uh, natuurlijk live vanaf de, ja, het Badhuisplein. Dus... Uh,